Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Tot nu toe zijn er al 136 kinderen omgekomen in Oekraïne, zegt het land op Telegram. De meeste van hen kwamen om in de buurt van Kiev en in het oosten van Oekraïne. Bijna 200 andere kinderen raakten gewond tijdens de oorlog. Er zijn vandaag 10 speciale routes afgesproken tussen Rusland en Oekraïne... waarlangs mensen veilig weg kunnen komen... Onder meer in Mariupol zitten nog duizenden mensen vast. Omdat eerdere pogingen voor zulke routes mislukten... er werd toen toch geschoten op die wegen. Een lange erehaag vanmorgen in het dorpje Herbayem in Friesland. Voor Piet Paulusma, de weerman, overleed afgelopen zondag. Een hele rij mensen en meer dan 40 trekkers stonden opgesteld... toen de rouwstoet voorbij kwam, zag om op Friesland. Ja, je schrikken ervan dat, uh, dat Piet Paulusma er niet meer is. Frieske vlaggen, wapperen onder trekkers en onder was van de Hoesen. Net heel stok, want dat wordt Piet Net. En dan wordt je laak. Geen vlag op half stok en er moet een beetje gelachen worden, want zo wilde Piet Paulusma het. De Grand Prix morgen in Saudi-Arabië gaat gewoon door, zegt de Formule 1-organisatie in de Bond. Gisteren schoten rabellen met raketten een oliedepot in brand, vlakbij het circuit. En er zijn nog steeds rookwolken te zien. Ook de training vanmiddag gaat door, die begint over twee uur. Voetballer Christian Eriksen speelt vanavond voor het eerst weer het, eh, voor het Deense elftal. Vanavond spelen ze een oefenwedstrijd tegen Nederland in Amsterdam. Eriksen kreeg vorig jaar tijdens het EK-voetbal een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. Vanavond begint hij eerst op de bank, maar hij gaat sowieso invallen, zegt de Deense bondscoach. En dat is een belangrijk moment. Ja, het is big een groot moment. Het is een uh, uh, uh, story uh, that's more than football meer dan voetbal is. Um, Eriksen is waarschijnlijk de beste Deense speler van de afgelopen tien jaar. Dus fijn dat hij er weer is, zegt de coach. De wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen. En dan nog het weer. Het is 12 graden op de wallen tot 18 in het binnenland. Morgen zonnig, dan een graad of 16. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Doe wat je het liefste doet, Ja, zuste, niezuste, dan is het altijd goed. Ja, zuste, Jezus, nee, zuster. ja, zuste, niezuste, ja, zuste, nee, zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. MUZIEK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 En wederom deze week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier... die weer een hele bak met platen mee heeft genomen. En daar hebben we weer allemaal leuke plaatjes uitgezocht... om voor u te mogen draaien op deze zondagochtend. Het is bijna voorjaar, volgende week gaat de klokken een uur vooruit... Hè zie van Zandvoort, mooie, oud-Hollandstalige muziek. Daarvoor zitten u natuurlijk naar uw radio te luisteren. En de eerste volgende plaat is van Theo Diepenbrok. De echte naam van Theo Piepenbrok. Geboren in Mook op 22 december 1932. En overleden in Graven op 25 mei 2018. Was een zanger van het Nederlandse lied...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 En in 1972 vormde hij samen met Marjan Kampen het duo Theo en Marjan. En in hetzelfde jaar behaalden ze hun eerste hit met Hey Schat, weet je dat? En hun tweede single was uh, Hela, kom met me mee, En in 1978 stond de zanger 10 weken in de Nederlandse top 40... waarvan 2 weken op plaats nummer 5 En in totaal 5 weken in de top 10 met het nummer Oh Darling... When We Are Together, I Kiss You The Platter. Nou, ik heb een andere plaats voor u uitgekozen. Iets minder bekende plaats. Theo Diepenbrock met We Gaan van het Jaar, Niet Naar Zwitsch.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 We gaan van het jaar die oh, die oh, die oh, die in naar Zwitserland. Holy Joe, Holy in hun met edelherten.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 But the yeah, it's not just so long. Holy, oh, holy, yeah. Oh, Back in the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 We're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 ik geen mensen naar zijn benst voldoen. Juist de zorgen en de strijd om hier te leven. Ik geef je energie om steeds te blijven streven. Donkere wolken die verdwijnen. Eenmaal zal de zon weer schijnen. Wie de moed verliest en kniest heeft later een spijt. Betere streven, die geen moed heeft om te leven, is maar laag en wordt hier al te lang voor zijn tijd. Zie de bloemen met verkleuren, schitterend kleuren, zalig geuren en je leeft tot elke prijs. Leer de liefde eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen. De herden worden paradijs. Zal al de zon weer schijnen, our lied en blijde lacht voor elke dag.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 Ik ben zo trots als een avond mijn vogels, mijn doppers zijn buiten gewoon. Zie ik mijn koppel zich sierlijk verheffen, dan volg ik een vlucht met plezier. Me Keren ze stuk voor stuk weer op het plat, dan is het ik en heb ik vertier. Zit ik op mijn duizend plakje, dan is alles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 die kom met een duivenbladje, dan is alles weer oké. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven een vreemd. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven een vreemd. Dat was Kees Pruis, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... met Zit ik op mijn Duivenplatje. En daarvoor hoorde u Willy Derby met donkere wolken die verdwijnen. En de volgende artiest is Jackie van Dam, pseudoniem van Ja Pluggers... geboren in Rotterdam op 13 mei 1938. En al daar overleden op 15 mei 2021... was een Nederlandse muzikus en zanger. Zijn bekendste lied zong hij in 1963... Maar een tekst van Ja Valkhoff, hand in hand kameraden... een lied dat latere clublied van uh, Feyenoord werd... De plaat in 1963 in de top 10. En Van Dam kreeg er een gouden plaat voor. Jackie Van Damme heeft ook onder andere bekend, uh, een bekend lied gezongen... dat Falconor voor hem heeft geschreven. Jaapie de Portier. En toen Jackie Van Dam nog de portier van de Oasebar van Valkhoff was... in die tijd, en hij was lid van, de Asociale van het Asociale Orkest. En Van Dam uh, leed aan longkanker. En hij overleed op 83-jarige leeftijd. En die grote hits uit de tijd dat hij nog portier was van de Oasebar... die hoort u nu Jackie Van Dam met Jaapie de Portier.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 Haken eens in de zing eens gezellig met me mee. Want ik ben Japie de Poetier, hol oh Ik ben Japie de Hortier. Ik heb vol jovelbandje hier. Ik zeg altijd keer op keer: dag mevrouw en dag meneer. Hoe vindt u hierbij onze sfeer? Fijne liefde Geef je hoeden, jas maar hier. Want ik ben ja de Portier. Het kerstje speelt een vrolijk stuk muziek. Want de stemming is weer manje Leef Leven de pret, we zetten de zorgen weer opzij. Maar als u weggaat, denk dan eventjes aan mij. Ik ben ja de Portier. Ik heb zijn bandje hier.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 Van zand voor aan de zee, en zag naar wat zo Het kist die in de branding leek. Ik visde een op en kikkers in de je wat. Ik zag, ik zag een knap van een die in dat kistje lag. Oh, ik zag een ja, knap die in dat kistje lag. Ik bond er achter op mijn fiets met zeven meter touw en peddelde ermee naar huis en gaf me aan me vrouw. Die kreeg het op de zee.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 Maar waar ik met mijn toch kwam, geen heb hebben we wel de einde raad nam ik een besluit en ging naar Rome, Jan Die schrok zit ook van die, en brulde niks ervan O oh, die schrok ze ook van, oh, van die, en brulde niks ervan En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal is nou voor u en mij is schatten de moraal Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leeft, Blijf altijd Avanzon, je raakt er nooit meer kwijt God, altijd je raakt er nooit meer Blijf altijd Avanzon, je raakt er nooit meer kwijt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 En natuurlijk de muziek. Die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. En onderweg zometeen Heintje Davies met Potpourri uit de filmen Bleke Bets. Maar eerst hoort u hier Bertje Bela uit België met het muzikale alfabet. A is een aapje dat eet uit zijn poot. B is de bakker die bakt voor ons bloot. C is Charlotte die drinkt chocolade. D is de douche waar ik dood ga onderstaan. E is de die vallen van plezier, F zijn de fakkels die branden als een lier G is de geldbeurt waar vader uit betaalt H de hals die met was verdwaald Dat is het ABC. Daar begin je als je leren moet de school het eerste mee Dat is het ABC. Als je dat goed uit je hoofd kan is de meester zeer tevreden Je moet ze allemaal verdweten De mooie letters van de A tot aan de Zettel, is het allemaal met. I is de inkpot die op de tafel staat J is de jongen die komt nooit te laat K is de kiespijn, het krijg je van zoet L is de laphaard, die vindt alles goed M is mijn moeder, de allerliefste vrouw N is mijn neus, die zo'n blauw ziet van de kou O is de olie uit onze oliekan. P is de pudding, daar hou ik zo van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 is de letter, die doet haast niet mee, A is de redder, de helft van de zee, S is de slager, die slacht onze vee, V is de want dat schijnt moeder mee, U is het uurtje waarin ik spelen mag, V is de vlag, onze Nederlandse vlag, Marmona!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 Die hemel blauw. Ik zie in die ogen van jou een of combat Jouw ogen, oh oh, ogen, oh, oh, oh zo blauw, zo eindeloos blauw, een hemel die ogen van jou, zo blauw, zo eindeloos blauw. U hoorde muziek van uh, Johnny Remo met Jouw Ogen. En daarvoor uh, Heintje Davis met Potpourri. Dat was natuurlijk uit de film Bleke Bed. En de volgende artiest is Anton Gerard Theodor Hermans. Roepnaam Toon Hermans. Geboren in Sittard op 17 december 1916. En overleden in Nieuwegein op 22 april 2000. Was een Nederlandse cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter. En hij wordt natuurlijk als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En uh, dat is de top drie samen met uh, Wim Zonneveld en Wim Kan. En wie er dan op één staat, ik heb geen idee. In ieder geval, ze staan alle drie in. Uh, ja, alle drie zijn ze de grote drie van het Nederlandse kabber, hè. Dus eigenlijk geen 1, 2, 3. Ze zijn al op alle drie nummer één. U hoort hem nu, Toon Hermans, met een hele bekende hit. Zo regelmatig gecoverd. U hoort uh, Toon Hermans met Vogeltje. Wat zing je vroeg? Vogeltje, wat zing je vroeg?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 is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Vandaar de vene vieren, zo morgens tegen vieren. Vandaar de dan pas en de cel. De vogeltje gerug je vroeg. Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel. Tegen vier rij, zoals morgens tegen rij, het was echt gezellig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 Ze lopen keuren bij elkaar. De tamboer, de trommel. De jongheer, ex van Wassenaar, naar Skrelen's biedt de bommel. Voorop de rij de kolonel.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 Heel zeg zo lief, kom eens even hier Het gaat met jou no verkeerd Als ik maar eenmaal vader ben Dan brom ik in mijn baard Zeg jonge lief, je snoep te veel, Ik heb liever dat je spaart Maar van die mooie plannen Komt nog niet veel terecht Want ik ben maar een broekie Dat netjes japa zegt Maar als ik eenmaal vader ben Dan zeg ik heel geleerd Zeg zo lief, kom je hebt het als je vader bent, maar makkelijker nog een heel tijdje duren. Ja, dat was het 1957 Rijntje Rakker met Als ik maar eenmaal vader ben. En daarvoor hoorde je muziek van Lou die met Het Regiment gaat voorbij. CFM Zandvoort, lokaal Omroeven uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Willy Alberti, artiestenaam van Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926 en overleden al daar op 18 februari 1985. Was een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan natuurlijk. Daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. En Alberti wordt meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd... als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht... zowel het levenslied als opera zong. Ja, en zijn dochter, daar heeft hij ook een heleboel hits mee gezongen. Hè. Willeke Alberti. En u hoort hem nu, Willy Alberti, met de glimlach van een kind. Jij bent zo wijs. Dat zegt een kind. Jij bent zo grijs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 Vrouw. Je nagels staan voortdurend in de rouw. Toch zou ik jou nooit willen ruilen. Omdat ik zo veel van je hou. Al hij een ongestoren ape doet. En is er veel waaraan ik wennen moet. Toch wil ik van geen ander weten omdat ik zoveel van je hou. Wat een verdriet. Nee, mooi ben je niet. Vooral wanneer je krijgt. Je bent geen plaat. Schoonheid vergaat. Alleen de lelijkheid die blijft. Daar moet je maar aan binnen. Als zijn je kleuren ook niet wensen aan.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 O vrouw, dat gaf ik jou. Maar al het leid, dat gaf je maar, ga je toch een week. Maar soms ook een wijdje koud Al stond ik uren met jou in de koud Toch, Toch kan slechts maar graan ontscheiden Omdat ik, ik zoveel van je hou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 Loesje en Lodewijk van je hup-hup Waren aan het dansen bij de pick -up. Vader en moeder waren naar bed Loesje en Lodewijk dansten op het parket Tippe-tippe-tippe-tippe-tippe Pap-pap-pap-pap Tippe-tippe-tippe-tippe-tippe pap pap pap tippe Tippe-tippe-tippe-tippe-tippe wat, wat, enig was dat? Moeder werd wakker, wat hoor ik daar? Mijn dochter Loesje, wat doet zij daar? Tippe, tippe, tippe, tippe, pat, pat, pat. Tippe, tippe, tippe, tippe, tippe, bap, pat, pat. Tippe, tippe, tippe, tippe, pat, tippe, tippe, pat, pat. Tippe, pat, pat. Zeg, wat is dat? Moeder riep vader, vader kwam ook. Dit is schandalig, vader nam pook. Wat moet die jongen? Bum boem, bum -boom bum, ba ba ba ba, bum a bum boem, bum a bum bum, tip a tip ba ba, tip a, -a bum, bak, -ba. dat was mijn bad. Maar toen zei Lodewijk met zo'n rood. Tip tip pat pat pat Bum bum bum bum Bum pat pat pat pat Tip tip tip Bum bad de pat Bum bad de Tip tip Heerlijk was dat Loesje en de gingen naar dat huis met zeven auto's Tot zover het ritme van ZVR via de kabel op 104.5